Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïnse troepen zijn bij het vliegveld van Lugansk... in velle gevechten verwikkeld met de separatisten. De opstandelingen zeggen dat ze het vliegveld in handen hebben... maar volgens Kiev wordt er nog steeds gevochten. Ten oosten van Donetsk zijn honderden Oekraïnse militairen... omsingeld door rebellen. De troepen kwamen volgens de regering in het nauw... toen de opstandelingen hulp hadden gekregen van Russische troepen. De afgelopen tijd heeft het Oekraïnse leger veel terrein verloren aan de separatisten. President Poroshenko beschuldigde Rusland van directe en openlijke agressie. Volgens hem zijn de verhoudingen op het slagveld radicaal veranderd. Op een basisschool in China heeft een vader drie kinderen doodgestoken. Vijf kinderen en een leraar raakte gewond. De dader ging door het lint toen hij zijn dochter niet kon inschrijven voor het nieuwe schooljaar. Volgens Chinese media had het meisje haar huiswerk niet gemaakt... De vader heeft na zijn daad zelfmoord gepleegd. Hij sprong van de school. Duitsland heeft voor het eerst sinds 1991 een begrotingsoverschot. Doordat steeds meer Duitsers werk hebben, groeide de economie in de eerste drie maanden flink... en is er een overschot van 16 miljard euro. Duitsland is de grootste en sterkste economie van de Europese Unie... en wordt gezien als trekpaard voor andere landen. In noordoost Groningen zijn vanochtend twee aardbevingen gevoeld. Volgens het KNMI had de eerste een kracht van 2,6 op de schaal van Richter. De tweede was een naschok en had een kracht van 1,6. Het epicentrum van de beving lag bij het plaatsje Froombos tussen Hoge Zand en Slochteren. In de buurt van Slochteren wordt veel gas gewonnen. Het weer veel zon, ook enkele wolkenvelden en in het noordoosten kans op een bui. Het wordt ongeveer 19 graden. De komende dagen veel zon en een stuk warmer. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda Rotterdam staat 4 kilometer file tussen Knopend Ridderkerk en Knopend de Richting Breda op de A16 bij Knopend Ridderkerk 3 kilometer. En op de parallelbaan bij de Van Brindenoordbrug richting Breda 2 kilometer file. Tot zover de verkeers. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 camping ook in Spanje. was namelijk een Engelsman, die kwam uit... Nee, te laat. <lacht> Engelsman uit Spansi, En die, die stond ook op die camping, hè, En die snapte daar niks van waarom al die Nederlanders met die hele dure grote tenten naar zo'n klein klote toe kwamen om daar Paella te schrijven of Hansi of zo. die snapte daar geen flikker van. Dus die Engelsman kwam naar mij toe en die zei tegen mij... Can you please explain to me why all these people want to make your acquaintance? Ja, aardig. Hè? Ik heb die Engelsman ook een complimentje gegeven voor zijn goede Engels in het, uh, in het Engels, dames en heren. Dat is voor mij totaal geen probleem, want ik ben vroeger leraar Engels geweest. Dat weten veel mensen niet, hè. Dus ik zei tegen die Engelsman in het Engels... ik zal gezien het feit dat jullie hier in Scheveningen niet eens twee woordjes uit je kop kunnen leren... Ja. het in het Nederlands houden... zit daar die gozer, ze kennen me van de televisie, daarom komen ze naar me toe. En die Engelsman zegt, what is your profession, if I may ask? Ik zeg, doe het nou in het Nederlands, als haken ze af hier vanavond, dat is er zeg maar... gewoon... <lacht> en Nederlandsman zegt, uh, oké. Okay. <lacht> ik zeg, doe het nou in het Nederlands, hij zegt, sorry. Ik zeg, doe het nou in het Nederlands, joh, geit! Hij zegt, spijt me, ik zeg, dat begint erop te lijken. En nou die vraag, hij zegt, wat is je beroep? En ik zei, ik ben cabaretier. En hij zei, sorry, ik spreek geen Frans. <lacht> De was het, hè. En toen moest ik gaan uitleggen wat mijn vak is hè, aan een buitenlander. En dat is heel moeilijk, dat weet ik echt uit ervaring. Dat kun je niet zomaar vertalen. Dat moet je uit gaan leggen. Dat is zo Nederlands, dat snappen ze in het buitenland niet. Dus ik zei, ja, het is uh, in theater. Ik doe het in mijn eentje en het is om te lachen. Ik zeg, als er niet, uh, niet wordt gelachen, dan is het vaak toneel. Dat is heel wat anders. En, um, je kan liedjes zingen, leuke liedjes of mooie liedjes. En je kan verhalen vertellen. Hij zegt, wat voor verhalen? Zegt die Engelsman. Ik zeg, dat maakt eigenlijk geen flikker uit. Hij zegt, nee, maar wat dan? Noem dan zo'n voorbeeld. Ik zeg, nou, in feite is alles goed. Hij zegt, maar wat dan? Noem dan zo'n voorbeeld. Ik zeg, nou, bijvoorbeeld dat ik hier met jou sta te adehoeren. Hij zegt, vinden ze dat leuk? Ik zeg, ja, dat is geen punt. Ik zeg, luister maar. En die Engelsman zegt, van, hoeveel komen er op zo'n avond? Zit hij, Ik zeg, gemiddeld in Nederland zo'n 500. Hij zegt, wat betalen die daar dan nou voor, je? Ik zeg, gemiddeld een geeltje. Hij zegt, wat? Ik zeg, a little yellow one. Hij zegt, hoe lang duurt die grijn? Ik zeg, twee keer een uur. Hij zegt, dan verdien je in die twee uur tijd. Ik zeg, kijk, dat is twaalfduizend gulden, zeg. Daarom loop ik geen flikker te doen hier in Spanje. Hij zegt, dat is zesduizend gulden per uur. Ik zeg, ja, ja. als je nog doorrekent, is dat ongeveer honderd gulden per minuut. En die Engelsman zegt: En dan kan je zomaar wat vertellen. Ik zeg: Ik zal het je nog sterker vertellen. Je kan drie minuten lang in Scheveningen voor het publiek gaan staan uitrekenen wat je verdient. En daar verdien je dan weer 300 schulden mee. <tied> ik, zeg, dan... ik zeg: En dan krijg je nog een applausje voor een geeltje. En die Engelsman was absoluut flabagaastig. <tied> Die zegt, ongelooflijk, incredible, zei hij, hij zegt ongelooflijk, je kan zomaar wat zeggen. Ik zeg ja, in feite is alles goed. Ik zeg, zeg jij maar wat, alles is goed. En die Engelsman werd, mm, net opeens zenuwachtig. Want die had nog nooit voor een groot publiek gestaan. En die zei, eh, uh, uh. ik zeg, komt er nog wat van, je staat er voor twee geldjes dus je bek dicht te houden. Hè? <lacht> zegt die Engelsman, ik ken nog een leuk verhaal over Donald Duck. En dat vertel ik zelf maar af So cow! met zijn uh, verhaal over Engelsman. Zet zit Wayland met zijn nieuwe single Love Drunk. Om van uh, zijn nieuwe album dat binnenkort uit gaat komen. Waylanders. Ik zie jou op de dansvloer staan. Jan Smit. Je hangt wat rond, bekijkt je telefoon. Jij en ik. Lijkt alsof je lang wilt gaan. Wat stappen vooruit en heel gewoon alsof ik zomaar voorbij loop. Maar ben intussen dicht bij jou. Bij jou. Ik doe net of ik dansen kan. Maar zie dat jij mijn beste moest beginnen. Ik denk ter plekke een beter plan. Ik pak je hand en vraag jou met.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 En, uh, de LP Sgt. Pepper. En het is een van de weinige gevallen dat een cover beter is dan het origineel. Ja, een van de weinige gevallen. Zeker als het om de Beatles gaat. Joe Cocker. En een fantastische band waar onder andere Jimmy Page op gitaar zat. En, uh, maar veel meer uh, beroemde mensen deden hiermee. Stevie Winwood speelt ook mee op dit nummer. B.J. Wilson doet er ook mee. De drummer van Procol Herm in de tijd. Ja, zo, maar weet u dat ook allemaal weer even. Ja, ja. Ja, het is wat. Hè. Zeg, uh, zijn die bolides uh, nou nog Sanford, niet weg? Van onze razende reporter... Joop van Nes, junior. Nee, ja, hebben we even opgenomen, hè? Uh. Die hebben we opgenomen, die oude auto's. Uh -huh. dus die razen gewoon nog even door hier. Rij je nou door de studio heen hier. <lacht> dat is gewoon ronk, jongen, dat weet je niet weten. Dag, Joop. Dag, Rut. Dag. <lacht> dag, Angela. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Het gelijk. Het is misschien wel de mooiste koffer van enig meer dan ook. Ja. Dat van Joe Kokker. Ja, ik, ik ben een Joe Kokker-fan. En, uh, ja, nou, je, je, je, kent ons niet, je kent ons nieuwe programma-onderdelen, uh, de 3-in-1, dus dan mag je een in 3-in-eentje indienen van uh, je favoriete Joe Cockerplaten. Nou, okay. Even er wel een berichtje sturen. Nou, ja, het is wel een stapeltje van hoor. Ja, maar het mogen er maar drie zijn. Hè? De drie mooiste ja, mag je uitkiezen, ja. en die zijn ja, er vandaag. Dit, dit is een opzeker eentje: Burton en Warringer. Ja. Nou, stuur ze in, stuur ze in. Komt allemaal maar ja, goed. Zal, ik zal het doen, oké. Okay. Stuur ze maar in. Maar dan gaan we, ja, het, het is leuk om over een muziek te klitsen. Was ja. dit niet volgens mij de Chris band die er begeleidde? Nee, ja, Chris deed ook mee. Volgens mij speelde die ja. orgel. Maar bij dit nummer. Maar die zat er onder andere ook bij. En ja, okay. de, die band van hen, waar die in zat, heette overigens de Grease Band. Het, uh... Ja, wacht even, maar dit, dit, is, dit is volgens mij opgenomen Boots, toch? Nee, dit nummer nee, niet. Dus, nee, nee, nee. Die dit nummer niet is, ook. Nee. Ja, dit nee, nummer nee. hebben ze wel gespeeld op Woodstock. Ja. Maar deze versie is gewoon in de studio. En hier speelt dus onder andere okay. Jimmy Page Gitaar van Led Zeppelin. Oké. Okay. dat dus staat uh, dus namelijk op uh, de uh, the Old, uh, The Englishman en Joe Cocker. Ja, daar staat hij ook op. Ja. Red Dogs en ja. Englishman, Engelsman. Ja. En op Woodstock staat hij natuurlijk ook een en, live versie. Ja, Die is ook prachtig. Uiteraard, uiteraard, uiteraard, uiteraard. Goede muziek. Goed, ja. uh, maar we gaan het even over een heel goed weekend voor Zandvoort, denk ik, Ruud. Ja. Want dat is het zeer zeker wel geweest. En dat alles onder de paraplu van Historic Grand Prix in Zandvoort. Daar zijn yeah. een aantal evenementen aan gekoppeld. En uh, twee daarvan zijn uitermate geslaagd geweest. Eentje is wat minder... Helaas, het is niet anders. En dat was het vrijdagavond gebeuren op het gasthuisplein. Daar stond een, een springkussen voor de kleintjes. Er, was, er zou vanaf 9 uur muziek zijn. En er was een het museum was open voor een museumavond. Nou, dat is helaas niet gelukt. Er kwamen heel weinig mensen op af, überhaupt, naar het, naar het gasthuisplein. Er stonden wat kinderen te springen op dat springkussen, dat overigens gratis ter beschikking werd gesteld door... Uh, Michel Blekenmolen. En die heeft ook wat hele, van die hele mooie... boelietjes daar geparkeerd... Die, waar de mensen zich aan konden vergapen. Maar er was niemand om zich aan te vergapen. Helaas. Het was stil. Er was in het museum ook nog een veiling... van... Uh, uh, uh, ja, banieren. Moet ik zeggen eigenlijk. Zeg, het zijn geen vlaggen, maar banieren. En daar stonden alle kunstwerken... van de kinderen die meegedaan aan... kinderkunstlijn 2014 op. Die werden geveild daar... En de opbrengst was uh, voor het doel dat uh, de kinderkunstlijn voort kan bestaan. Het is, het is moeilijk, de provincie, de provincie moet je mij hoor, de gemeente die stelt weinig geld beschikbaar. Het kost het wel, het kost geld natuurlijk. Er moet verf komen, er moeten doeken komen, er moeten kwasten komen. Uh, de, de organisatie aan zich, dat is uh, Marianne Rebel en Heel Jansen, met een stapeltje vrijwilligers, die doen dat voor NOP, maar. Um, er, moet, er moeten gewoon spullen komen. En er waren uh, uh, bij mijn weten 21 vlaggen werden er geveild. En kan je nagaan, heel weinig mensen waren daar aanwezig. Hooguit 30, misschien 35. En dat bracht toch nog bijna 1000 euro op. Dat vind ik toch nog een hoop geld eigenlijk. Ja. En dan kunnen ze gelukkig in ieder geval komend jaar mee doorgaan. En misschien zelfs wel nog een jaar langer. Dat weet ik niet precies, daar kan ik niet over oordelen. Maar het, het feit is dat het bijna, ik geloof op twee tientjes na 1000 euro was. En dat is een mooi bedrag. Oké, okay, best dus verder verkopen hoor ja ja en wat wat een kwast ja drie of vier kwasten dat lukt ook wel ja. Ja. goed dan gaan we naar de zaterdag ja de zaterdag werd uh, uiteraard ...vind ik, beheerst door de parade... ...van oude uh, raceauto's... ...door de straten van het centrum van Zandvoort. Het was de derde keer... ...dat het georganiseerd werd. En je ziet, uh, ik heb ze alle drie gevolgd... ...uiteraard, en er komt steeds meer publiek... ...op af, er wordt steeds meer bekend. Ik heb vorig jaar heb ik uh, bij Amsterdam Beach Hotel... ...op het uh, terras gezeten. Dat was het heerlijk rustig, ik heb makkelijk... mijn foto's kunnen schieten. Nou, dat komt dit jaar ook niet meer, want het was hartstikke druk. En ik laat mij vertellen... ...dat het langs de hele route hartstikke druk was... Mensen hebben ervan genoten. Kleine kinderen mochten uh, plaatsnemen voor een foto. <coughs> en uh, de, ja, allemaal goed verzond wordt natuurlijk. Ja, en dan uh, de zondag. Ja, dat was eigenlijk de grote dag van uh, de Historic Grand Prix. Met een uh, paar echt toonaangevende races. Um, supercars, Formule 1, Formule 2. Maar allemaal van voor 85 zo in die tijd... Voor 60 nog, waar je uit de 30 e jaren. kan je nagaan. het was één groot feest. Uh, op het circuit. Dat uh, uh, uh, iets meer dan 50.000 mensen telde. betaal, maar we, we zijn er altijd een party tussen glippen. En dat uh, is een, een goede zaak. En ik denk dat uh, weinig evenement op het circuit. meer mensen zal trekken. We krijgen einde van uh, deze maand. krijgen we natuurlijk nog de. de uh, BTM. Maar ik denk niet dat dat 50.000 mensen in een weekend trekt. Ik kan ik me niet voorstellen. Het wordt in ieder geval natuurlijk al alweer een stuk koeler. Uh, en uh, dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Goed, nou dat is hetgeen wat Zandvoort uh, heeft meegemaakt. af. Nee, nee, zaterdagavond hadden we natuurlijk ook nog muziek op het uh, Raadhuisplein <coughs> En dat was ook geweldig. Een big band die allerlei muziek speelde. Uh, het was gezellig in Zandvoort. Mensen waren vriendelijk voor elkaar. Zandvoort heeft een topweekend gehad. Oké, okay. Heerlijk. En jij hebt natuurlijk onze hele Veronica-uitzending gemist gisteren. Ja, want ik ben gewoon bezig natuurlijk. Hè. Heb je nog gebruik kunnen maken van die jingle? eigenlijk? Ja, ja, ja, ja. We hebben alles gebruikt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja we hebben een heleboel ja. gebruikt. Oké, okay, nou, uh, dan zou ik zeggen uh, fijne dag maar weer. Ja. En uh, uh, hopelijk doen. zien we je dan vrijdag weer voor, uh, voor de weekendagenda. Hè? Wij doen ons best. Ja. En ook, uh, ja, uh, volgende week staat er dan weer op stapel. Nou, is leuk. Ja, helemaal goed. We gaan het zien. Goed zo. Dag, zwaar, dag, Tot de volgende keer. Dank tot jou. de volgende keer, joop. Take your time and you will see that there is something. So hold on to me. Let's see. I just got en de regio. Ja, dat was Miss Montreal met tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. En hier is het Regio Nieuws met Angela de Koning. Afgelopen zaterdag zijn wij Beach Club 10 de hele dag filmopnames gemaakt... voor een nieuwe Nederlandse speelfilm genaamd Schone Handen. Met in de hoofdrol Jeroen van Koningsbrugge. Ondanks het ruilerige weer in de middag en vooravond... wisten de technische heren toch een sfeer te scheppen... alsof volop de zon zonsteen. Uh, het is een film uh, uh, naar een boek van René Appel. En uh, het uh, verhaal gaat over een schietpartij in Amsterdam-Oost. En de film wordt op verschillende locaties opgenomen... waaronder dus bij ons in Zandvoort... Het uh, is nog niet precies bekend wanneer deze film in de bioscopen komt... maar daar houden we u zeker van op de hoogte. Tijdens de laatste vergadering van de commissie Samenleving... Bleef, bleek dat de Haarlem's college van burgemeester en wethouders... niet op de hoogte was van de overgangsregeling... voor de huishoudelijke hulpen. Indien Haarlem gebruik maakt van de regeling kunnen 35 tot 80 huishoudelijke hulpen aan het werk blijven. En dat in 2015 en 2016. Uh, tijdens de vergadering van de Raadscommissie Samenleving... en van 28 augustus bleek, bleken de Haarlemse wethouders... en hun ambtelijke ondersteuning niet op de hoogte te zijn... van de toelageregeling voor de huishoudelijke hulp... die uh, ingesteld is door uh, de... Minister, door minister Asscher en staatssecretaris van Rijn. Heel slordig dus. Een lange slier van scootmobielen strok afgelopen zaterdagochtend... over de Zeeweg in Overveen. De grote scootmobieltocht door de Kernemenduinen werd georganiseerd... door de Haarlemse Rode Kruis en de Lions Club Haarlem over den Duin... Met dit evenement wil de gemeente Bloemendaal aandacht vragen voor het onderwerp toegankelijkheid. Voor, vooraf hadden zo'n 150 scootmobielrijders zich aangemeld voor de tocht. Uh, door het weer liet een aantal deelnemers verstek gaan. Degenen die wel meededen genoten zichtbaar van de tocht. En ondanks de harde wind werd het toch een dolle boel. Niet in de laatste plaats door de kleurig versierde scootmobielen. Een veerboord van DFDS Seaways is gisteren langs twee windmolenparken voor de kust van Kennemerland gevaren. Voor de dagcruise van Eneco gaven zo'n 450 belangstellenden zich op. De passagiers lieten zich graag informeren en maakten volop foto's. In ons dorp is er veel verzet tegen energiepark luchtduinen. Het brandpavillon, exploitanten en bewoners vrezen dat de windmolens het uitzicht zullen bederven en bezoekers zullen wegjagen. En uh, ik heb net een aantal foto's gezien die vanaf de kust gemaakt zijn. En uh, het gaat wel degelijk het uitzicht bederven. Dat kan ik nu alvast vertellen. Voor de derde maal was er een optocht van historische racewagens door Zandvoort. Bezoekers weten de historische Grand Prix van de Badplaats inmiddels ook te vinden. Afgelopen weekend zag het weer zwart van de mensen op het Autosportfestijn... met historische wagens, demonstraties en handtekeningen-sessies. Als klap op de vuurpijl reed zaterdagavond een stoet authentieke racemonsters door het centrum. Het initiatief voor dit evenement lag bij Circuit Park Zandvoort en de historische Auto -Ren Club. Samen met Kunstcentrum Haarlem presenteert de bibliotheek op het station foto's van Edu Postuma de Boer. Uh, de Boer maakte in 1965, 1964 moet dat zijn, heb ik inmiddels begrepen. Een serie foto's van de Beatles in Nederland die op dat moment aan de start stonden van hun eerste Beatles World Tour... De tentoonstelling is van 1 september tot en met 24 oktober 2014. En uh, hij is gratis te bezichtigen in de bibliotheek op het station in Haarlem. En deze is te vinden tegenover de kiosk op het middenperron... tussen spoor 3 en spoor 6. Dan uw aandacht voor het dier van de week. En dat gaat over poes. En poes is een lieve poes, dus die een rustige zin zonder soortgenootje zoekt. Honden is ze niet gewend en ze houdt er niet zo van om opgetild te worden... en is dan ook niet een echte schootkat. Aanhalen vindt ze wel heel fijn. Dus wat dat betreft heeft hij er wel een heel vriendelijk katje aan. Ze gaat wel graag naar buiten, dus een huis met een tuin zou voor haar ideaal zijn. En ze weet nog niet hoe een kattenluik werkt, maar dat gaat... Denk ik heel snel. Uh, poes is muiskrijt met wit en een geschatte leeftijd is ongeveer twee jaar. En Poes is gesteriliseerd. Heeft u belangstelling voor Poes of voor een van de andere dieren? Dan kunt u een kijkje gaan nemen bij uh, dierenopvang Kennemerland en die zit aan de Keesomstraat nummer 5, als ik. En tot zover het nieuws. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt: uh, onder, van, uh, onder invloed van een hoge drukgebied uh, uh, hebben we nu rustig en droog weer met een afwisseling van wolkenwenden, velden en geregeld zon. En uh, dat op de eerste dag van de meteorologische herfst. De wind is noordwestelijk en niet meer dan zwak. En de temperatuur stijgt naar 20 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en de zwakke wind draait geleidelijk naar noordoost. En de temperatuur daalt daarbij naar ongeveer 12 graden. Ook de rest van de week is het prachtig nazomerweer. De zon schijnt flink, het blijft droog. En de temperatuur kan oplopen naar 24 tot 25 graden. Dus uh, we gaan een weekje lekker weer tegen. Misschien nog een dagje strand. Wie weet. Tot zover. Dat was het weer. Het en This is Mick Jagger and uh, hope you can be listening to Radio Veronica on the 12th of uh, October when we're going to have uh, really a lot of Rolling Stones records. <laughs> okay. Thank <laughs> you. van de band Train. Ik ken ze natuurlijk ook van uh, Jobs of Jupiter... ...en wat uh, meer van dat moois. Oh, dat was zo niet, maar dan uh, ben ik even... Uh, oh ja, Bruce is ja. ja. Dit nummer heet Angel in Blue Jeans. Dat ook nog. Ja. Mooie plaat, leuk. En dit is Jethro Toll. We're back in time on the sound of the nation, zoals dat heet. En dat uh, begint rustig, maar dat houdt zo op hoor. Het begint met een mooie piano-intro. Ik zal er iedereen praten. Locomotive Brad is jetro tool. We'll How? Daar zou je ook een drie in eentje van kunnen maken? Hè? Jethro Tool. Ja. Dat is maar een idee. En uh, ja, dat kan allemaal hoor. Dat is allemaal mogelijk. Oké, okay, Jethro Tool en Locomotive Brad was dit. Mooie plaat uit het verleden, mag ik wel stellen. En we gaan door met uh, iets nieuws. Ja, Indila. Dat is een van mijn favoriete liedjes. Ondanks dat het Dit Frans is. Dernière danse: Zing. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner du recommencer?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 niet. Nou, ik weet niet of het er niet is trouwens, maar ik vind het mooi. En daar gaat het om. En dan draai ik het ook steeds weer. Ja, misschien gaat u het dan ook mooi vinden. Ja, kan toch? Herinnerd u zich, deze toch? plaat die eigenlijk bekend is geworden door Radio Caroline in de tijd. Daar draaiden ze hem veel. Nou, en of ik hem nog ken... Teenage opera of the excerpt from a teenage opera, Keith West Counts the days into years. Yes, 82 brings many fears. Yesterday's laughter to tears These arms and legs don't feel so strong. His heart is weak. There's something wrong. Oh.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 in the town don't understand he's never been out no. to mess round it's ten o'clock the housewife shell, when jack turns up we'll give him hell husbands moan at breakfast tables no milk no eggs all the labels mothers send the children out to jack's house the spree men shout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 Tap him, two old jack. Van een project dat heette Teenage Opera... maar wat nooit van de grond gekomen is. En volgens mij nog één platen van die hete Sam of zoiets. Nee. Voor de rest is het nooit wat geworden. En, uh... Maar dit was in ieder geval een, uh, een, een hele mooie plaat eruit. Excerpt from a Teenage Opera. Die plaat werd in de tijd in Engeland uh, heel groot gemaakt... doordat uh, Radio Caroline met name hem heel vaak draaide... En zo kwam je natuurlijk uiteindelijk ook naar Nederland toe. Ja. Laatste plaat alweer voor vandaag, jongens. Zit er alweer op. We hebben het alweer gehad. Voor vandaag. Ja, het gaat snel, hè. Je Nou al. Ja, het is klaar. Het is echt klaar. Ik kan er niks aan doen. Ik kan er niks aan veranderen, maar het is klaar. Zo. Ja. We gaan uh, een punt zitten. Het was Eindrom. Twee uur lang ZFM Lunch tot deze maandag, de 1e september. Morgen is het programma er weer dan met Maurice Mulder en Dolly ja, wel. Jawel. Die Charles Dijf, Die zit nog steeds uh, daar een beetje de rijkaart uit te hangen daar op Gran Canaria. Dus, ja. uh, die is er voorlopig weer. Maar die is er volgende week weer. En uh, wij zijn uh, woensdag terug. En dan weet het, als u een leuk idee hebt voor een 3 in eentje stuur het ons gerust. U kunt ons op diverse manieren bereiken. We houden ons aan bevallen. We houden ons aan ja. Maar deze week zitten we wel vol. Hè? Woensdag doen we die van Rob Harms en uh, vrijdag die van Rob Smit. Ja, nou, dat wordt helemaal poep, uh, poep, poep poe, poe, van overal. Ja, wordt helemaal leuk. Ja. ja. Het zijn mooie 3 in We gaan nog niet verklappen wat er is. Nee, te doen, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Gaan we niet doen. Nee. Nou, voor nu bedankt voor het luisteren en uh, we zien elkaar weer uh, aanstaande. Uh, uh, woensdag, wij dan. En morgen natuurlijk. Veel plezier met Dolly en Mo. Woehoe. Jawel, tot woensdag.